Kent een hele goede nacht? Ja, we laten deze zomer mooie en opvallende gesprekken uit Catalonië nog eens de revue passeren. En op vrijdag maken we zomernachten. Morgen is de microfoon voor straatpsychiater Jules Tielens. Hij werkte met dakloze, psychotische mensen... die een gevaar voor zichzelf zijn of overlast veroorzaken. En hij gelooft dat een psychiater die zelf de donkere kant van het leven kent... beter hulp kan bieden aan de zware gevallen in de praktijk. En hij heeft die donkere kant zelf meegemaakt. Morgen rond deze tijd, anderhalf uur lang, zijn verhaal. Het verhaal van Jules Tielens. Meest gaan we luisteren naar twee broers die exclusieve horloges maken. En wat voor horloges? Bart en Tim Greunenveld uit Oldenzaal. Ze maken het meest gecompliceerde en dure horloge dat ooit in Nederland is gemaakt. De GTM06. Ze hebben er ruim vier jaar aan geknutseld. Met heel veel engle geduld deden ze dat. Frank de Mosch sprak ze op 25 januari. Ze waren net terug uit Genève van een nogal prestigieuze horlogebeurs... En uh, je kunt zeggen dat er gesprek is geworden over een familiepassie... over streven naar perfectie, stelvol genieten. En toch ook over de vraag, ja, wie koopt die dingen eigenlijk? Frank had trouwens uh, het Vestzakhorloge van zijn opa meegenomen. Kunnen jullie horen wat het is, wat naast mij ligt het tikken. Ik hoor nu niks. Ik hoor eigenlijk ook helemaal niks. <lacht> dus. Nee, dat ga je nu niet horen. Zal ik hem eens even pakken? Pak hem maar even. Dit, dit is hem, even heel voorzichtig zijn. krijg je een enorme klap van erin. Het Vestzakhorloge. En wat zegt, wat zegt een echte horlogemaker als hij hier naar kijkt? Waar, waar kijk je überhaupt naar, Bart? Waar ik nu naar kijk? Ja, de, ten eerste kijk ik even naar het merkje. En het materiaal. Ziet eruit als een gouden horloge. Ja. Maar je, dit is simpel maar do, doeltreffend. Simpel maar doeltreffend. Dit is het toch een <laughs> beetje alsof de, de maker van een heel exclusief automerk naar een, een, een, een eenvoudig massaproduct kijkt. Nou ja, ik vind ja, die techniek wat hierin zit, in, dat, uh, in jouw grootvaders horloge, die techniek die ge die doen wij, die, uh, die gebruiken wij nog steeds. Wij zijn bezig met een heel traditioneel beroep. En uh, in deze tijd van uh, computers en, en LCD-beeldschermen willen de mensen vaak iets terug naar, naar vroeger. En dat is de Het ambachtelijk horloge. Ja, oh, ambachtelijk. ambacht met een hoofdletter, want jullie zijn bijzonder goed op jullie terrein. Bart en Tim Greunenveld. We gaan even naar het antwoordapparaat van gisteren. Er is één nieuw bericht. Adi ah, Frank, uh, jouw gasten zijn twee horlogemakers... en ze willen een peperduur horloge aan de man proberen te brengen. Mijn vraag is eigenlijk, wat voor horloge hebben de mannen nu zelf om? En hoe bijzonder is dat dan? En waren ze een beetje op tijd vanavond? Ik wens jullie een mooie uitzending met z'n drieën. Uh... Jurgen van der Berg gisteravond in Kazeloenen. Nou, op tijd waren jullie. Laten we daarmee beginnen. Dat hebben we vast, vast overleefd. Tim Kreunenveld, wat was voor loosje heb je? Eigenlijk op dit moment uh, draag ik helemaal geen horloge. Uh, ik ben druk bezig met, uh, met het nieuwe horloge van onszelf, de nieuwe lijn. De Kreunenveld One Hertz. En uh, ik kan niet meer wachten tot ik hem uh, eigenlijk zelf bij, mij, bij mezelf op de pols kan doen. Dus eigenlijk op dit moment draag ik helemaal niks. De Groenveld One Hertz. Uh, en en wel, welk segment komt die te zitten? Uh, hij komt in het segment van... Het dat luxe segment uh, zijn handgemaakte horloges helemaal met de hand afgewerkt. Tot in de kleinste details. En uh, ze worden gebouwd in kleine oplages. Dus uh, je praat over zeer, zeer exclusieve horloges. Ja, maar ordegrote Prijssegment. Prijssegment, ja, prijssegment of aantallen? Uh, nee, prijssegment. Prijssegment. Uh, de eerste serie, de One Hearts 1912, is uh, gelimiteerd in twaalf stuks. En is het, die wordt gemaakt in een stalen kast. Uh, die serie hebben wij gelanceerd om in een stalen kast... om de prijs uh, zeer aantrekkelijk te houden voor de collectioneurs... voor de horlogeverzamelaars. En de eerste, die serie die komt op 35.000 euro, inclusief weer in Nederland. Ja, 35.000 euro. Ja, de eerste twaalf stuks. Een koopje. Dat is een koopje, ja. ja. Ja? Ja, in, ja. Dit, uh, in dit segment, zo'n kleine oplager zoals Tim net al zei... Uh, dan is dat echt... Uh, ja, heel betaalbaar, zeg maar. Jullie zijn net terug uit Genève, de Salon International de la Haute Horlogerie, zo heet dat? Precies. Ja. Dat is de jaarlijkse hoogmis? Dat is een jaarlijkse ho gedeeltelijke hoogmis, is het? Uh, eigenlijk, vroeger had je de Baselbeurs in Basel. Daar stonden alle merken. En nu is dat een beetje gesplitst. Nu heb je twee hele grote beurzen. En uh, het, is, het is een beetje jammer dat het gesplitst is. Maar, goed, maar waarom is dat gesplitst? Zit er verschil tussen die twee beurzen? Of is het twee uh, keer hetzelfde eigenlijk? De, de Salon Internationale in, in Genève. Die, die mensen hebben zich afgescheiden van, van, van Basel. Omdat ze meer exclusiviteit aan hun klanten wilden bieden. Het moest een beetje... Genève is het meest exclusieve deel. Ja, daar, daar kun je alleen maar naartoe op uitnodiging. Dus er komt niet uh, Jan en alle van om de hoek. Die komt daar niet binnen. Hoe komen twee mannen uit Oldenzaal daartussen? Connecties. het is, uh, horlogerie is ook een beetje maffia. Nee, het is, uh, nee, we hebben heel veel goede vrienden in uh, Zwitserland... die ook hun eigen bedrijf zijn begonnen. En een paar daarvan zijn uh, heel succesvol. Ze zijn een beetje voorbeelden van ons. En uh, de, die zijn zo vriendelijk geweest om ons uh, uit te nodigen. Ja, En hoe gaat het in de praktijk dan? Want jullie, jullie zijn daar dan, Tim. Uh, krijg je dan een stand, een klein kleine hoek of hoe, hoe werkt dat? In Basel bijvoorbeeld hebben wij wel een uh, eigen stand... samen met uh, vijf andere merken, kleine merken net zoals ons... Maar nu op de SCSS kregen we gewoon een uitnodiging als gast. En dan moet je je voorstellen, daar staan uh, iets van 30 grote merken. En die hebben gigantisch grote uh, stands waar ze de loges presenteren. Uh, wij zijn niet in, de, in staat om zo'n grote stand daar neer te zetten. Maar wij lopen daar gewoon eigenlijk met een tasje rond. En spreken daar met de mensen en de mensen maken afspraken met ons. Maar wat, wat levert dat op? Uh, dit jaar heeft ons uh, de SISH en de GTE heeft ons zeer veel opgeleverd. Uh, het begon maandagochtend uh, heel mooi, want we waren nog een uur binnen. En het eerste horloge was alweer verkocht. Dat was echt uh, uh, geweldig voor ons, fantastisch. En dan praat je over wat voor horloge? Dat was de One Hertz 1912, de stalen editie, een gelimiteerde editie. Kost? 35.000 euro. En die is aangeschaft door een man uit Hongkong. Dus jullie dachten, hé, hey, dat is een leuk begin van de week. Ja, dat ja, was een heel goed begin van de week. En uh, we zijn er eigenlijk naartoe gegaan met eigenlijk maar uh, vijf afspraken. Hadden we staan. Maar op het moment dat wij uh, via Facebook alles uh, in gang hadden gezet... dat we daar waren, kwamen we zelfs op midden in de nacht uh, aanvragen... binnen van mensen die met ons afspraken wilden hebben. Zoals dealers, uh, journalisten, uh, verzamelaars. Dus dat ging echt de hele dag door voor ons. Een buzz... Ja, dat was een bus. Ons nieuwe uurwerk is echt een bus. Ze dus hebben we mega trots op. En het is nu een zaak om die bus een tijdje vol te houden. Het is eigenlijk wel een grappige tegenstelling. Jullie zeggen zelf, dus jij zei dat net Bart, dat jullie een heel traditioneel beroep werken. En dan hoor ik jullie zeggen Facebook. Facebook, social media zijn blijkbaar heel belangrijk, juist om jullie doelgroep te bereiken. Ja, wij hebben ooit, of vorig jaar hebben we een man ontmoet... Die heeft ons gezien met de lancering van ons eerste horloge. Hoe dat allemaal is, is gegaan. En hij wist dus al langere, langere tijd van ons af. Hij kwam naar ons toe en hij zei... Jongens, wat jullie nu mee bezig zijn is hartstikke mooi. Maar pak dat alsjeblieft iets anders aan. En ik, ik zeg, hoezo dan? En hij kwam dus met, met uh, ideeën zoals Facebook. Ik zeg, wat? Facebook? Maar uh, het is dus wel uh, heel uh, best wel succesvol. Heel belangrijk. Ons. Ja, heel goed. belangrijk. Wat, hoe pakken jullie dat aan? Je, je, je richt een groep op of zo rond, rond jullie merk? Ja, ja. We, ja we, we, we hebben zeg maar een Facebookpagina's we begonnen. Uh, met behulp van die, van, die, van die ene meneer die ons daarbij een beetje geholpen heeft in het begin. In het begin. En uh, je gaat op zoek naar um, horlogeverzamelaars, collectors, uh, dealers. Uh, die breng je in contact via je Facebookpagina. Dus ze zijn continu. In het begin gaat het heel langzaam. Je, je vriendenkring zeg ja. maar op Facebook op een gegeven moment gaat het heel snel. Er komen steeds meer mensen bij. Die zijn nieuwsgierig. Uh, reporters van de andere kant van de wereld uh, die, die, die pikken dat ook op. Uh, die maken weer afspraken. En die gaan weer over je schrijven. Dus het, het balletje gaat heel snel rollen op een gegeven moment. Hoeveel horloges maken jullie per jaar? Van de one hertz. Van het nieuwe model is de bedoeling dat uh, dit jaar... tussen de 20 en 30 stuks worden geproduceerd. Dat is onze capaciteit ook uh, voor dit jaar. Uh, we zijn in dealen uh, in... Uh, een bespreking geweest met diverse dealers. En uh, het ziet er nou uit dat uh, die 20, 30 stuks dit jaar wel gehaald moet worden. En jullie hebben nog produceren. twee modellen? De Hertz is het derde model wat jullie straks op de markt hebben? Het tweede model? De, de Hertz is het tweede model. De GTM06. En hoeveel de, maken jullie daarvan? GTM06, er zijn er tot nu toe vier gemaakt. Ja, er zijn een paar bijna klaar. Er zijn er helaas uh, niet zo heel veel van verkocht. Eentje zeker. En een andere, uh, andere twee personen die wij dus vorige week hebben ontmoet. Zijn ook heel geïnteresseerd. En die komen bij ons langs in ons atelier in uh, Ollezaal. En die heb je bij je? Althans niet de kanten, maar de GTM06. <lacht> GTM06 hebben we bij ons, ja. Ik zal eerst even verlossen van dat ding van mijn opa. Oh. Ja, dat is één. <lacht> dat mag wel. Ja, die, die gaat weer even terug. Zo, opa. Nou, Petter, het het Fijn dat je erbij was. Ja. Zo. En nu de GTM06. Mag ik die, mag ik die even vasthouden? Jawel, dat mag. Ik zal hem even heel goed vastpakken. Dit kost, ik, we gaan niet heel uitzending over geld hebben, maar dit is wel vrij bijzonder. Wat kost dit ding? Die is 325.000 euro. Goedemiddag, keep the change. En de grote vraag is, hoe klinkt die? Hij is heel, heel, heel, heel, moeilijk hoorbaar. Heel zacht. Ja, het is een relatief klein uurwerk wat erin zit. Kleiner dan het horloge van je grootvader. En, maar het heeft wel een slagwerk. En, en wat voor slagwerk is het om de uren te slaan? Het is een uh, minutenrepetitie. Het is niet zoals een klok wat je normaal uh, aan de wand ziet hangen... die elke uh, uur of elk kwartier de tijd slaat. Dit horloge, die, daar zit een schuifje aan de zijkant. En als je dat schuifje omhoog duwt... dan uh, laat hij horen hoe laat het is op de minuut nauwkeurig. Dat kan hij nu ook doen. Dat kan hij ja. nu ook doen. Ik geef hem even aan je terug. Uh, nou, laten we even, sorry, even, even één poging om te beschrijven. Maar dat, dat, ik, ik kan ja, dat het heel mooi hij, hij, hij is zwaar. Het is een massief horloge. Als je het vergelijkt, zeker vergelijkt met alle uh, uh, chipdoosjes, uh, uh, de digitale horloge. Want zeker in dat vergelijking is hij zwaar. Maar ik zie een beweging maken dat dit niet zwaar is voor zo'n horloge. Ja, ja. ja, het is wel een zware horloge. Wij uh, wilden dit horloge een sportieve uitstraling geven. Nou, een sportieve horloge is vaak wat groter. En aangezien dit horloge echt van... Uh, van... Uh, solid gold is, of zeg je dat... Uh, massief, massief goud, is het uh, dus uh, zwaar. En uh, de, dit horloge... weegt 180 gram die je nu vast hebt. Ik word er gewoon echt heel nerveus van. Een horloge van 3 ton. Ik bedoel, daar ja. kan je een stevig huis voor kopen. Ja, maar ja, als je die al hebt... en, en nog een paar meer... En, en genoeg auto's, dan... dan is dit wel een... Uh, Optie om erbij aan te schaffen, ja. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik ze zou verkopen, ja. <laughs> maar het is, het, is, het is een prachtig, hij het is, het is goud, een prachtig, prachtig uh, ontwerp. Je, je, kijkt, het, je lijkt erin te kijken en tegelijkertijd is het ook weer niet zo. Je kijkt, uh, de wijze plaat, die bevindt zich aan de, aan, de, aan de buitenkant van het uurwerk. Dus je kijkt eigenlijk direct op het uurwerk. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat wij heel graag uh, de mensen in de wereld wilden laten zien van wat we kunnen. En een horlogeliefhebber die kijkt niet echt, ja die kijkt ook wel hoe het eruit ziet, maar die kijkt ook vooral naar de binnenkant. En de binnenkant is dus bij ons aan de voor- en achterzijde, is die zichtbaar. En maar wat, wat voor verhaal vertel je dan precies door dat te laten zien? Dat wij de kunst van het afwerken, van een, van een goede horloge maken, beheersen. Het gaat vooral om de, om de hele kleine details in het, in het uurwerk. Benoem is eens, de details? Uh, zoals, zoals bijvoorbeeld de twee hamertjes die op gongen slaan. Die de tijd kunnen laten, uh, uh, dat je de tijd kunt horen hoe laat het is. Die worden met de hand helemaal gepolijst. Op een uh, zinkblok met diamantpasta. Tot er met uh, zelfs met een microscoop dat je geen krasjes meer ziet. Uh, de zijkanten van de, van de hamertjes zijn ook helemaal gepolijst. Kanten van 45 graden aan rondom. En dan wordt ook allemaal met de hand eraan gepolijst. We hebben het over onderdelen die hoe groot zijn? Uh, enkele millimeters tot tiende van millimeters... tot zelfs enkele honderden van millimeters. En dat soort onderdelen worden gepolijst tot er geen krasje meer op zit? Ja. ja. Dat gaat soms dat bijna in het extreme. Uh, de afwerking van, uh, van uh, enkele onderdelen is soms uh, een half dag... tot soms wel meerdere dagen werk voor één onderdeel. Alleen maar om hem mooi te maken. En dat betekent dat als het, loge, als het onderdeeltje mooi is... wil niet zeggen dat het horloge veel beter wordt. Dat het preciezer wordt. Dat is niet zo. Het is gewoon de, de kunst, de van, kunst het van het afwerken. Van het horloge maken. De absolute perfectie die je ja, nastreven. Ja. Het is niet zo dat het alleen maar moet werken. Het moet ook nog mooi zijn. Het moet absoluut het is, mooi zijn, ja. En, ja. En, en wat betekent dat dan in de praktijk? Want je hebt het over onderdelen die met boot oog bij, niet meer zichtbaar, zeg als ik nu een punt op mijn hand zet, met mijn pen, zo, dan heb je het over dat soort onderdelen? Ja, in ja, kleine. Ik, ik heb zojuist een kle het kleinste schroefje laten zien in een... Uh, je kunt het op de radio helaas niet zien, maar in een klein plastic doosje met een loepje erin. En er zit een heel klein schroefje in. En uh, als wij een rondleiding op de zaak bijvoorbeeld geven, dan kunnen wij dat schroefje laten zien onder een microscoop. Ja. En dan wordt zelfs de bovenkant van de schroef met de hand gepolijst. En, in, en dat in, in dat kleine kubusje, als ik de onderkant kijk, dus niet aan de loopkant kijk... maar de gewone kant kijk, dan, dan, dan valt mij die alleen maar op... omdat toevallig de ondergrond een contrast geeft. Ja, het is echt uh, zeer klein. Maar, laten we zeggen, een, uh, ja, het is een speldenprik. Ja, dus, ja. ja, de schroefdraad die is uh, 0,3 mm. Dus een derde van een millimeter. Uh, uh, een mensenhaar is ongeveer zeshonderdste millimeter, dus... Uh, als je een paar mensen haar naast elkaar, naast elkaar legt, dan uh, ben je al dikker. En uh, de, de lengte van de schroef die is een halve millimeter. En de diameter van de schroefkop die is 0,5 millimeter. Een en halve Dit zijn millimeter. allemaal onderdelen die je niet bij de groothandel bestellen. Nee, die liggen niet bij de gamma. Uh, sorry, geen reclame. Uh, nou ja, bij de gamma, of de, of, of de Karwei of de bouwmarkt. We noemen ze allemaal. Om, dan kunnen we ja, ja, dat mag het wel weer. Uh, dat mag het wel weer. Maar... Nee, die worden speciaal geproduceerd. En, uh, maar waarom is dat? Want je kunt ook zeggen... als het om dit soort, dit soort algemene dingen gaat, uh, uh, wat maakt dat dan uit? Ja, dat is juist extra voor de horlogeverzamelaars en echte, echte liefhebbers. Die, die, die, die zien dat gewoon, die, die bespreken met, uh, via het internet... vooral nou ook weer, social media, uh, al die details. Daar worden echt door de mensen ook foto's van gemaakt. En die gaan met, met elkaar in discussie van... Uh, wat vind jij hiervan, is dat mooi, is dat niet mooi... En, en dat, ja, dat is gewoon een passie van ons ook om dat gewoon zo mooi mogelijk uh, te maken. Maar fascinerend. Noem, noem eens iets waar, waarvan uh, horlogeliefhebbers tegen elkaar zeggen: Van nou, ik heb, ik heb een, uh, een Greuneveld in mijn handen en dat vind ik nou echt, dat, dat is nou echt geweldig. Wat, wat, wat, zou, wat zou dat zijn? Nou ja, bij, bij ons nieuwe horloge, de, de One Hertz, daar zijn we dus uh, echt helemaal op het pad gegaan van uh, wij willen iets echt origineels hebben. Uh, en ten eerste is daar de, de materiaalkeuze. Is daar, uh, is belangrijk. Dus we hebben gekozen voor uh, materialen die in het verleden niet of nauwelijks zijn gebruikt. Uh, wat, wat, wat voor materialen bedoel je dan? De materialen van onderdelen. Ja, nee, sorry, dat snap ik. Maar ja. wat, wat voor materialen specifiek bedoel je? Nou ja, de, de, de onderdelen die, die men uh, op eerste, in eerste instantie ziet. Dat zijn de kloven, heet dat, de bruggen. Wat, je hebt dus die in je handen ook weer een heel klein kubusje of staat die open? Ja, de, daar zie je dus de, de, de bovenste onderdelen. Die, uh, die moeten er vooral super mooi uitzien. En die zijn in dit geval gemaakt van En normaal... dit, dit is zeg maar het binnenwerk van het nieuwe horloge. Ja, ja. dat wordt straks zichtbaar aan de achterkant door het uh, glazen achterdeksel. Dus, dus dit, de achterkant is dit, daar steekt een, een, een schroefje uit waar je mee hem opwint. Ja, een kroontje heet dat. Ja. Een kroontje. Ja. Daar zet je mee op tijd of je wint hem op. En dit is dan weer helemaal nieuw ontworpen door jullie. Het is niet zo dat je denkt van, nou, we hebben de GTM 06 al, dus we kunnen wel even door met het nieuwe model met dezelfde binnenkant. Nou ja, we hebben het een beetje over een andere boeg gegooid en uh, dit is helemaal een nieuw ontwerp. En, en ik weet zeker, dit wordt de toekomst voor ons. Als wij een nieuw horloge gaan uitbrengen, wordt hier gebaseerd op dit uh, design. En waar verschilt dat dan? Behalve de materialen? Je bedoelt? Ja, waar zit het grote verschil dan? Want je zegt, dit, dit is een nieuwe... Nieuwe, nieuw ontwerp, dus er zitten ja, nieuwe is, materialen het... gebruikt. Maar zeiden, is dan ook de manier waarop je onderdelen rangschikt? Of andere dingen die je gebruikt? Ja, precies. Wat je net zegt. Uh, ze zijn uh, op een speciale manier gerangschikt. Zo van, van groot naar klein. En, en, uh, en uh, esthe esthetisch is, is, zit er wat uh, speciaals aan. Een beetje moeilijk uit te leggen. Maar de, de vormen van de kloven, die, die komt heel erg terug. De kloven? Uh, kloven. kloven. Uh, ja, een kloof is een onderdeel wat een uh, rat op zijn plek houdt. Uh, ja, en ten tweede is natuurlijk de, de complicatie. Wij zijn mensen, uh, wij zijn horlogemakers die erg veel van een gecompliceerde uurwerken houden. En de complicatie betekent alles wat er meer op zit dan alleen maar uren en minuten en seconden. Dus je hebt deze dus... de, de rest van de wereld denkt bij complicaties is dit gaat verkeerd, maar een horlogemaker ja. wordt er heel enthousiast al, van. Dat ja, ik woord, word er ja, heel enthousiast ja. van hoe, hoe moeilijk, hoe, hoe mooi in, in principe... En in de one hertz hebben we eigenlijk een hele leuke gadget, is het eigenlijk. Uh, dat is uh, dat de secondewijze die loopt eigenlijk als een kwarts horloge. Een normaal mechanisch horloge zie je altijd met kleine stapjes de secondewijze voortschrijden. En in ons geval hebben we een mechanisme ingebouwd die dat weer verdeelt. En die maakt daar stapjes per seconde per van. Per seconde. Dus gewoon tak, tak, tak. kan het laten horen. Dat je echt... Ja, moet even kijken hoe... De, ja, even een iPod. Ja, een bestemd. iPhone die even in zijn werk gezet moet worden. Het, dus, dus niet meer een, een, een rondlopertje, zeg maar, in kleine stapjes. Maar het, het, het, het wieltje, het radertje klinkt... maakt op meteen stapjes van een seconde. Ja, die maakt seconden. En dat, eigenlijk is dat een complicatie. Die, is, uh, die werd vroeger toegepast in zakkenloges. Dus aan het begin van uh, kleine uurwerken. Uh, daarvoor had je nog de, de wandklok. De meest precieze wandklok, die had een slinger van een meter. Die zorgde ervoor dat de wijzer met stappen van een seconde gingen. Ja. En om die precisie uh, nu, oh, in die tijd te laten zien in een zakkenloge, werd de mechanisme erin gebouwd, die dus ook ik net zo de tijd weergaf als de precieze klok die binnen in het huis hing. Dus technologisch zijn jullie ongeveer net zo ver als ja, 100 als, jaar geleden? Ja, als 300, 200 jaar geleden ongeveer. Nou, ja. Fijn, leverde vooruitgang. Maar veel kleiner, veel preciezer. Wel een verbeterd, uh, verbeterd mechanisme. Maar, ja, maar mee... je kunt hem even laten horen. Ik, ik kan het als het goed wil, ja. Want dit is dan het mechanisme. Ja, dit is goed hoorbaar. Ja, dit, dit, dit is het geluid van het nieuwe horloge. Zo klinkt hij als je hem bij je oor houdt. houdt Precies. Dan, ja. dan gaat hij zo klinken. En de GTM, de, de, het dure broertje, heb je die ook dat geluid daarvan? Ja, dat geluid hebben we ook. De, de complicatie in de, in de GTM 06, dat is een, een tourbillon. Dat is wat? Tourbillon. Tourbillon. Dat heeft te maken met zwaartekracht. Uh, een een mechanisch horloge is zwaartekracht, uh, zwaartekracht uh, afhankelijk, gevoelig. Dus als je het horloge op de zijkant legt, dan loopt het misschien een paar seconden voor. En als je hem op de andere zijkant legt, dan kan hij een paar seconden achterlopen per dag. Want, wacht, misschien moet ik even één stap, even, even voor je dit verhaal afmaakt, Tim, één ja. stap terug doen. Bart. Uh, Bart, sorry, ja, maar ik wou het aan Tim vragen. <lacht> ja, nee, sorry, ja, nee. Maar ik wou aan Bart vragen, van uh, Tim vragen, je bij hem helemaal van de licht. Um, even één stap terug, waar bestaat een horloge uit? Of de uh, basisonderdelen? De zeg. basisonderdelen, in principe is het eigenlijk heel simpel. Uh, je hebt een radenwerk. Uh, die radetjes die dreven uh, eigenlijk de wezens aan. En om dat radenwerk uh, aan te drijven heb je een krachtbron nodig. Dus een uh, veraton. Dat is een veertje die je opdraait. En je hebt een uh, gedeelte nodig die de draaiende beweging van de raderen... omzet in een tiktak gedeelte, zeg maar. Die het uh, radenwerk langzaam laat ontsnappen. Niet dat je een veertje opdraait en dat radenwerk in één keer zegt... dat hij in één keer afloopt... Dat die langzaam de gelijke stapjes wordt verdeeld. En hoe zorg je ervoor dat, dat, dat een, een vers? in het begin geeft natuurlijk heel veel kracht af... en het laatste stukje heel weinig. Hoe zorg je ervoor dat hij dan toch precies altijd op dezelfde snelheid draait? Uh, dat is behoorlijk ingewikkeld. Maar dat kan ja, ik wel heel diep op de materie ingaan. Maar het heeft te maken vooral met, uh, ook met uh, het regelende orgaan, met het isochronisme. Dat, dat is een heel belangrijk gedeelte. Dat, die kun je zo afstellen dat hij altijd... Ook al is er weinig of veel kracht dat hij nog steeds op de juiste tijd uh, weergeeft. Dat hij precies op tijd loopt. Maar in essentie, zeg je, bestaat een uurwerk, maakt niet uit, horlogeuurwerk... Ja. eigenlijk uit dezelfde basisonderdelen. De ja, de, ja, in principe wel. Ja, de opzet denk. is hetzelfde. Waar ja. zit dan de, het specialisme wat jullie beheersen? Nou, vooral in de eerste loge, de GTM06, uh, daar zit een, uh, een tourbillon, uh, mechanisme in. En dat is uh, mijn specialiteit, zeg maar. En uh, er zit ook een minuuterepetitie in. En het is... terbion, dat is dus een mechanisme om die zwaartekrachtverschillen op te heffen. Ja, precies. goed. Het uh, dus zeg maar... horloge, horloge gaat dan, uh, die, die posities, die, die glijdt hij uh, uit. En dus het horloge loopt voor, loopt achter, loopt voor, loopt achter, loopt voor, loopt achter. En uiteindelijk neemt hij daar het gemiddelde van. Dus het horloge loopt het gemiddelde okay. daarvan. Als je dit ding aan een wagentje van een achtbaan knoopt... en die achtbaan gaat continu, 24 uur per dag, gaat hij in de ronde... Dan loopt hij na een week nog gelijk? Dat moet hij uh, in principe nog uh, dat moet niet uitmaken. Nee, dan heb je het over schokken. En daar is hij behoorlijk tegen... Uh, ja, maar geen krachten. En dan gaat op zijn kop. En, uh, ja, nou ja, dat achtbaan... moet wel goed gaan. Ja, dat gaat wel goed. Een uh, achtbaan gaat ook één keer naar boven en naar beneden. En dat gelijkt zich ook wel uit. Denk ik die voor. Maar, uh, ja. maar de andere complicatie die is eigenlijk nog veel gecompliceerder. Dat is het slagwerk. Dat hij op de minuut nau nauwkeurig kan laten horen hoe laat het is. Ook weer een uh, mechanisme van uh, 150 jaar oud, of nog ouder. En dat mechanisme dat, uh, dat, uh, werd vooral gebruikt... door mensen die s'avonds niet even snel het uh, nachtkast, het uh, lampje, uh, aan kunnen zetten. Dan moet je eerst de kaars aansteken. En dan, uh, dan ben je zo wakker dat je niet meer kunt slapen. Ja. Dus in dit geval uh, een druk op de knop, een beetje tellen... en je weet hoe laat het is. En dan klinkt het? Dan zo. klinkt het zo. Dus het is nu uh, 12 uur... Uh, dat is 027, dat is drie minuten voor half één. Ja, die van mij loopt iets achter. Maar, uh, hij geeft Wat? Dus... Deze loopt achter? <laughs> ja, ik, ik kan hem wel even go goed zetten. <laughs> dat is <laughs> ik, live. Wacht het. even, dit, wacht even <laughs> we hebben het over <laughs> Jongens, kom op. Horloge van drie ton plus. Ja. Hij staat nu weer op tijd. Oh. Ja, hij draaide hem net uh, op. Dus hij kwam met de doors opgedraaid. En dan zijn ja. hem ongeveer op tijd. Hij staat nu weer op tijd, dus hij gaat twaalf uh, uur slaan. Het is twaalf uur geweest. Het is een kwartier geweest. Dus dan slaat hij uh, dong, dong, dong voor de uren. Ding, dong voor elk kwartier wat verstreken is. En daarna ding, ding, ding voor de minuten. Dus dat gaan we nu even tellen. 12, 12, 12. Dus hij sloeg 1 kwartier en daarna nog 12. Dus het is 12 uur, 1 kwartier en 12 minuten. Oh, dat, oh, dat ja, ja. Oké, okay, ja. Dus, dus, dus, dus, dus 12 plus 27. Ja. Dus als je dat op, op dit uur de tijd gaat luisteren, dan ben je ook behoorlijk wakker. Maar als hij maar één keer hoeft te slaan of twee keer, dan gaat die tijd er wat sneller. En dan weet je binnen de kortste keren hoe laat het is. Dit is echt op een top en top- een liefhebbershorloge? Ja, ja. Dit, is, dit horloge bestaat uit honderden onderdelen, 385 onderdelen... waar de onderdelen vaak op uh, honderdsten, soms duizendsten millimeter... zijn uh, afgeveild om, om het horloge uh, veilig te laten functioneren. En dat bandje? Bandjes krokodillenleer. Eigenlijk uh, aan al, alle exclusieve horloges zie je bijna alleen maar krokoleer. krokoleer. Dat, is, dat hoort erbij... Eigen gevangen krokodillen mag kopen. Nee, dat niet. <laughs> Terast in Kazerloenen. Bart en Tim Geunenveld, Makers van zeer bijzondere horloges. Uh, twee stuks die jullie verkopen. En jullie waren in Genève om daarover te komen vertellen. We gaan zo doorpraten. Jullie hebben muziek meegenomen. Wat hebben jullie meegenomen? U2. Met Pavarotti. En waarom U2 met Pavarotti, Tim? Ja, eigenlijk, ik vind het wel een heel... Uh... Mooi nummer, U2 en Pavarotti zijn taal verschillende mensen. En ik denk, als ik mijn eigen muziek uh, hier voorstel... dan luistert er misschien niemand meer. Maar dat is een beetje... Uh, Graf, een Ja, een beetje wel, ja. Dus ik denk, ik moet een compromis zoeken. En uh, U2 vind ik ook heel mooi. En Pavarotti, past daar perfect bij, denk ik. En Bart, waar luister jij naar? Ja, we zijn, eigenlijk, we zijn twee broers en uh, eigenlijk gaat alles <laughs> hetzelfde. Soms hebben we dezelfde auto. We hebben net, nog net niet dezelfde vrouw. Maar uh, ja, we doen vaak dezelfde en uh, ook, de, ook dezelfde muzieksmaak. Dus ook uh, van uh, rock, metal. Uh. Je moet uh, na zo'n dag een uh, horloge maken, moet je een beetje af kunnen reageren met de muziek. Dus, uh. En dan is YouTube eigenlijk maar slapap. Maar we gaan er toch naar luisteren. <laughs> Is there a time for First Communion? A time for E17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Is she comes. Dat, mijn gasten Bart en Tim Geunneveld, horlogemakers. Horloges uh, zijn heel persoonlijk, Tim. Zegt ook iets over je persoonlijkheid, een horloge? Um, ik denk dat een horloge uh, heel veel over een persoon uh, zegt. Uh, liefhebbers van uh, mooie horloges er zijn vaak uh, mensen die van het leven genieten. Die, die veel passie hebben ook, en die het ook vaak begrijpen. Uh, ik vind soms wel heel jammer als ik mensen zie met een heel mooi pak... of met een hele mooie auto of iets dergelijks... en dan dat ze een casio horloge om hebben van een paar tientjes... en dan denk ik van, hoe kun je dat nou doen? Je reed zo'n mooie auto, je hebt een hele mooie pak aan, mooie schoenen... en dan geen mooi horloge, terwijl het horloge is eigenlijk het enigste sieraad... wat een man altijd bezig draagt. Ook als je in een restaurant in gaat bijvoorbeeld... het is het enigste wat je, wat je bij je hebt, waar je, wat je altijd van kunt genieten. Hoe word je eigenlijk horlogemaker, Bart? Er is een opleiding voor in Nederland, Eén toen ik uh, met de opleiding begon, toen waren er uh, drie of vier. Maar ondertussen, het is een uitsterven beroep. Er is er nog maar eentje over. En die zit nu in uh, Schoonhoven. Ja, en die hebben jullie beiden ook gedaan? Ik heb uh, Rotterdam gedaan en Tim heeft uh, Schoonhoven gedaan. Ja. Oké, okay. goed. Maar jullie komen uit een, uit een uh, uh, traditie ja. van uurwerkmakers. Ja, opa ja. Die, die was uh, horlogemaker. Hij kreeg in 1912 zijn diploma. Vandaar dat dit ons nieuwe horloge, de eerste serie, die heette 1912. En uh, mijn vader die, die volgde hem op. En hun waren eigenlijk, uh, zeg maar, juweliers uh, en uh, horlogemakers. En papa had een goed advies voor jullie? Toch? Oh, uh, papa die, uh, ja, Eigenlijk was het de bedoeling dat wij de zaak uh, zouden op, uh, opvolgen, de juwelierszaak. Maar uh, ik was behoorlijk vroeg uh, klaar, jong klaar met de school. Dus uh, het werd uh, een beetje te jong om bij papa in de zaak te gaan staan. Dus uh, hij zegt van, ga nog maar wat anders doen. Ja, maar er is niks anders in Nederland. Oh, en, en hij heeft uh, uitgevonden dat er nog een opleiding was in Zwitserland. Mooi, en, mooi ver weg. En <laughs> dat hebben jullie toen gedaan. Jullie zijn beide naar Zwitserland gegaan. ja. ja. Ik ben drie jaar ouder dan Tim en ik was toen de eerste Nederlander... die die cursus ging volgen in Zwitserland. En, uh, ja, en hij... Uh, was drie jaar de, later, de drie, drie jaar, jaar later, later kwam ik daar uh, achteraan. Een ja. jonkie. Een jonkie, ja. Hetzelfde ja. traject. Ook naar Zwitserland? Ook naar Zwitserland. En wat, wat leer je daar dan wat jullie niet in Nederland uh, geleerd hebben? Vooral uh, de, de passie voor het vak. Uh, ze laten je goed zien hoeveel tijd mensen er stoppen om een horloge... Heel mooi te maken en heel mooi te laten, te laten uitzien. Tot in de kleinste details. Terwijl dat leer je in Nederland uh, absoluut niet. Want in Nederland is gewoon een Hollands horloge. Gewoon, uh, het moet ja, werken, het je, moet kloppen, het moet, je, je moet draaien. Je leert hier op school uh, snel een horloge uit elkaar halen. schoonmaken, in elkaar, zetten en klaar. Maar dan wordt niks verteld van hoe dat uiteindelijk is gefabriceerd daarvoor. En dat leer je in Zwitserland heel goed. Jullie zijn ook zo begonnen, toch? Als, als uh, reparateurs. Ja, ja we ja. hebben uh, allebei uh, bij Seiko stage gelopen... En dat is gewoon, ja, dat moet weer functioneel zijn, dat moet weer goed zijn, moet weer een, een beetje netjes uitzien. Maar qua techniek, uh, hoe de afwerking en zo, dat, dat, dan leer je in Nederland echt helemaal niets, niets van. Waar kwam dat op het moment dat jullie dachten, kom, we gaan gewoon zelf zo'n ding in elkaar draaien? Nou, ik, ik heb daar dus uh, acht jaar gewerkt, Tim, heeft vijf jaar gewerkt in Zwitserland. En dertien uh, jaar geleden hadden we zoiets dus van, wat gaan we doen? Blijven wij in Zwitserland ons hele leven? Of, uh, dan gaan we terug naar uh, Nederland. Maar jullie spreken ook vloeiend Zwitser duits? Nee, dat is ja, allemaal Fransstalig. Alles Fransstalig. Jullie Frans spreken vloeiend Frans. Nou ja, ja, denk ik wel. Wel aardig, iets meer dan een uh, vakantie Frans, zeg maar. Maar jullie dachten toen, in die periode, van wat gaan doen? Welke afslag pakken we? Ja, dus hebben we, naar hebben we besloten om naar Nederland te gaan. Hebben we gezocht uh, bij Zwitserse bedrijven of ze wat werk naar Nederland uh, konden sturen. Of dat we het op gingen halen. En zo hebben we een paar connecties opgedaan en uh, hebben wij uh, tien jaar lang werk voor derden gedaan. Een beetje achter de schermen. En uh, altijd heel druk gehad. Nooit, nooit de tijd gaat om ons eigen merk te introduceren. Terwijl die droom er eigenlijk altijd al wel was. Ja, ja dat was voor echt een ding. Dat was ons ding, dat was onze droom. Maar die werd altijd geremd omdat uh, derden ons zoveel werk gaven dat we er gewoon niet aan toe kwamen. Een luxe probleem, zou je denken. Een luxe probleem, ja. ja. En toen hebben we vijf jaar geleden... Uh, in, in alle hectiek hebben we toch maar tegen elkaar gezegd... we doen het nu of we doen het nooit, want anders uh, worden we ook te oud. En uh, nu zijn we nog uh, jong en fit. <laughs> dus laten we maar gelijk... Hoe oud zijn uh, jullie? Uh, ik ben uh, 38. Ja. Dus toen dus zijn we gelijk uh, meer begonnen. In alle avonduren en, en nachtelijke uren. En uh, nu zijn we uiteindelijk al bij het tweede, tweede horloge. Maar hoe Verte begin je? Waar begin je? J jullie hebben, je zegt, wij hadden een droom. Die droom bestond ja. uit ons, ons eigen horloge, onze On, eigen lijn. Onze eerste droom was uh, mijn specialiteit in Zwitserland, toen ik daar gewerkt heb. Was mijn specialiteit was de Tourbillon. En Bart's specialiteit was de minutenrepetitie. Dus voor ons was het heel simpel. We zoiets van: wij willen, ons, wij willen de buitenwereld laten zien wat wij kunnen. Dus eigenlijk moeten wij met de Tourbillon minutenrepetitie op de markt uh, komen. Maar zijn dat ook net precies de twee ja. onderscheidende elementen voor een horloge? Voor een tophorloge? Wel een van de, de belangrijkste dingen in de, in de zeer gecompliceerde horloges. Ja. De meeste topmerken hebben altijd, allemaal een minuten repetitie in hun collectie. Dan, of een dan wel een, of een Tourbillon. Of allebei in één horloge, wat wij uh, ook gedaan hebben. Ja, maar dan, dan oké, okay, goed, ieder zijn specialisme. Uh, dan, dan ga je, maar, maar waar begin je? Ga je, uh, ga je achter een computer zitten tekenen? Hoe, hoe gaat dat? Er moet een ontwerp komen. Er moet een, ja, uh, schetsen, tekeningen, denken, heel veel over praten. En uh, toch maar heel schetsen. En met ons eerste horloge hebben wij uh, gezocht naar leveranciers... die ons daarbij de, bij konden helpen. Dus toen dus zijn wij bij een leverancier gekomen... waar we achter de schermen ook weer voor werkten. Uh, die ons kon helpen met uh, in het eerste loge, in dat geval met het uh, uurwerk... Het leveren van de ruwe onderdelen. En uh, vanaf dat moment ging het eigenlijk heel snel. Dus we waren al een leverancier voor de ruwe onderdelen. Maar wat zijn ruwe onderdelen? Want ik, ik, ik begreep net dat jullie alles zelf maken. Uh, uh, nee, het is de, de afwerking doen we allemaal zelf. We de, de, hebben wel wat machines staan, maar niet echt uh, geen, geen freesmachines. Uh, om tandwielen te maken en zo. Daar heb je allemaal zo'n gespecialiseerde apparatuur voor nodig... dat het bijna onhaalbaar is als... Uh, je hebt bijna. Klein voor alleen zeg maar de raden werken, heb je hele fabrieken voor die alleen maar radetjes maken. Je hebt fabrieken uh, die alleen maar schroefjes maken. Fabrieken die alleen maar balansen maken of balansferen maken. Ja, maar dat, dat schroefje maken. wat nu naast mij ligt, dat maken jullie wel zelf. Nee. Nee. Hebben we zelf in dat doosje geplakt. Oh, je hebt hem zelf in een doosje geplakt? Dat, uh, dat is een toeleverancier die die schroeven maakt. Maar wij werken ze wel weer af. En als je er hier duizend van bestelt, dan kan je ze nog steeds niet zien. Nou ja, dan... er ligt net een laagje op de borm. Ja, dan heb je dat een laagje, een ja. laagje. Een heel klein laagje. Goed, dan, dan, dan, dan, dan ga je ermee verder. En waar zit nou van die drie ton plus in jullie duurste horloge het meeste geld? De ontwikkeling. Dat is de allergrootste kost en plaatjes, zeg maar. En vooral het maken, het, het het fabriceren van de onderdelen. En daarbovenop komt nog eens keer de afwerking van de onderdeel. Want onderdelen. daar zit globaal hoeveel uur arbeid in één horloge? Alleen voor ons, voor de afwerking van de GTM06... inclusief de montage, is zes maanden werk voor één horloge maken. Zes maanden? Dus alleen de afwerking en de montage. Daarvoor zijn dus mensen nog maanden bezig geweest... om alle onderdelen te produceren. Plus vier jaar ontwikkeling om het hele project klaar te krijgen. Ja. Dus dan kom je aan heel veel uren, dus eigenlijk... Wat, als je alle uren nog eens een keer zou moeten berekenen... dan zal het eigenlijk nog... Uh, wordt misschien nog wel duren. <lacht> dus laten we het daar maar niet over hebben. Dan zitten we eigenlijk ja. een beetje op de lage kant. Ja. Nee, maar... Ja. Het, dit, dit is, dit is een, een, een, een stap in een lange lijn uh, in de familie. Beginnend bij opa. Opa uh, maakte wat? Nou ja, hij was vooral uh, reparateur. Uh, net, net als mijn vader. Dus horloges wat hij verkocht, kon hij weer repareren. Met klokken... En als ik zie, ik, ik, heb me, ik, ik was acht jaar oud toen, uh, of zes jaar oud toen mijn opa overleed. Dus ik heb hem helaas niet zo goed gekend. Maar als ik, als ik na, nu naar zijn gereedschap kijk, wat hij heeft achtergelaten... dan was het wel een heel vakkundige man. En jullie vader, Tim, wat heeft, die, die, die, die heeft zijn zaak dan weer overgenomen? Ja, mijn vader heeft de zaak overgenomen. Uh, mijn vader was meer een commerciële man, denk ik. Hij deed meer uh, qua verkoop juwelen en horloges. Maar ondertussen was hij ook heel erg be wel bezig om de klanten van een goede service te voorzien. Dus uh, alle horloges werden gelijk ook bij hem in de zaak gerepareerd. Is het, het belangrijk atleek. voor jullie klanten dat jullie een familiebedrijf zijn? Vooral is heel belangrijk en vooral heel belangrijk ook voor de Aziatische markt. Uh, voor de Nederlandse markt weet ik niet of dat echt belangrijk is. Maar voor de Aziatische markt is het heel belangrijk, want geschiedenis is daar een van de belangrijkste dingen. Ze kopen niet zozeer een horloge, ze kopen historie. Ze kopen historie ook, ja. Dit soort horloges worden vaak, vaak gekocht. Uh, van, van de, de persoonlijke betrekking bij. Uh, dat ze de horlogemakers zelf kennen. Als je wat van een grote merk hoopt. Die, die, die man die dat ooit heeft opgezet. Die is al lang. Uh, die is al honderd jaar dood. Dus uh, wij, wij zijn. Koopt, uh, ja. wij zijn nog een van de weinige levende horlogemakers. die een eigen. Maar wie bedoel je nu? Zeg maar bijna alle grote merken. Oh, in bijna alle gevallen ja, de van gro grote, de, de, ja, de, de, de breitlinks en dat soort en, grote en merken. Rolex en Patek Philippe, ja, ja die zijn allemaal al... Uh, ja, maar daar, zit, daar zit inmiddels als... ook geen familie meer in dat bedrijf. Sommigen nog wel. Sommigen, Sommigen wel. Is, is, nou, er, vaak in, uh, zitten die in... Zijn die geen maken meer, maar die zitten in de Raad van Bestuur. En bij ons is het heel anders. Bij ons wordt het echt gemaakt door ons. Kunnen we de, de, de GTM nog even horen? Jawel hoor. Ja, het geluid van het exclusieve horloge gemaakt door de broers Bart en Tim Greunenveld uit Oldenzaal. Frank de Mosch had ze 25 januari te gast. 350.000 euro voor zo'n horloge. Ongelooflijk. Wij nou, um, gaan het over geld hebben. Dat wil zeggen, um, zometeen bent u uh, aan de beurt. En de Amerikaanse politici die zijn stevig nu aan het bekvechten over geld. Over hoe groot het begrotingstekort mag zijn. Ze hebben nog maar heel even de tijd voordat het geld daarop is. Ja, wat dan? Er Zou vanavond een stemming plaatsvinden? Die is alleen uitgesteld in het huis van afgevaardigden. Dus het blijft daar nog heel erg spannend. Mijn vraag is aan u. Bent u wel eens in paniek geweest omdat u geen geld meer had? De pinpas geeft niks meer. Uw bankpasje is geblokkeerd. In het buitenland opeens had u geen geld meer. Een uh, groot bedrag afgeschreven. Uh, nou, um, wat deed u toen? Hoe voelde u zich toen? Uh, voelde u zich machteloos? Um, hoe kwam u eruit? Nou, Die verhalen horen we graag. Het telefoonnummer is 0800-1121. Gratis telefoonnummer 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl casaluna.ncv.nl En gebruikt u Twitter, doe dan het hekje Casaluna.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 werden dozen en kisten met brood, koffie, boter, limonadesiroop... het tv-toestel en zo'n 300 studenten het maagdenhuis ingeperst. Iedereen wacht op de dingen die komen gaan. De bedoeling is dat de discussies worden voortgezet vannacht... en dat verdere acties worden uitgewerkt. Attentie. Ik verzoek u te luisteren. Hier is professor Wallach... Jaarsluisteraars hebben eenheden van de gemeentepolitie en van de koninklijke maragier... alle straten rond het maagdenhuis Schoongevicht. Op het spui waren de supporters van de bezetters ver opgedrongen. Er werd gejoeld, er werden beledigende jals aangegeven... en natuurlijk werd ook het Michel Over Kam gezongen... het meest misbruikte lied van deze rumoerige dagen in Amsterdam. Waarschuwingen van de zijde van de politie werden totaal genegeerd. MC, ATTENTIE! Verwijder u zich of geweld zou worden gebruikt! ATTENTIE! ATTENTIE! Verwijder u zich of geweld zal worden gebruikt! Attentie, attentie. Deze knal, die overigens van vuurwerk afkomstig was... werd de eerste charge op het Rokin ingezet. Zijspanmotoren en agenten te voet met de lange wapenstok... veegden de straat te schoon. De demonstranten waren lieden die zich bij de oude Manhuispoort Poort... hadden verzameld voor een zogenaamde voedseltocht naar het Maagdenhuis. Niet alleen studenten liepen mee in de misschien... Wel 500 mensen tellen de stoet, maar ook niet studenten die uitsluitend de straat opkwamen om een rel te schoppen. De opzet was overigens dat er niet zou worden geprovoceerd, maar dat er voedsel zou worden ingezameld om naar het Maagdenhuis te brengen. Hoe zo'n afspraak door bepaalde lieden kan worden verdraaid, beweest het gesprekje dat Kees van Drongelen had met een student die in het Maagdenhuis was geweest. Ik dacht, dat, ik dacht dat er uh, in, het, uh, in de oude Huispoort ook afgesproken was... dat men uh, er zeker geen demonstratie van zou maken... maar alleen een voedsel toch, om juist dus, dus te voorkomen. Maar hoe kan dan dat het zo uit de hand zag dat er hier gingen staan, On Ik kijk niet meer door. Nee, nee, nee, nee, nee. Waar, is het, waar is het voedsel dan? Het voedsel is al lang is het naar binnen het omdat, het de anders, omdat, het anders, omdat de politie het anders nu in beslag genomen zou hebben. Zo tactisch zijn we nog wel. Zoveel hebben we geleerd van, van hoe de politie optreedt in Amsterdam. Het is niet de eerste dag dat ik hier sta. Wat nee. was de bedoeling van deze tocht? De bedoeling van deze tocht was om naar het maagthuis te gaan en daar het lied... Uh, het volgende lied te zingen. Uh, we kwamen binnen door het ruit, we gaan het huis niet uit. Wij houden vol tot de zee gepraald en ieder het beleid bepaald. Want het is namelijk zo, het is erg moeilijk om met de studenten binnen contact te, uh, in contact te komen. En uh, dit is een van de vormen, namelijk het via de straat laten weten. Die zender die ze hebben is erg zwak, die gaat maar tot het Leidseplein tot het Weesperplein echt binnen de singles van Amsterdam. En uh, ze kunnen dus betrekkelijk weinig doen. Uh, we zullen dus verder gaan, we zullen ons actieterrein verplaatsen, maar we ja. zullen tot iedere prijs voorkomen dat er gevochten wordt met de politie. De zoals u de me de van daar van. hebt zien proberen doen. Mag ik u in uw eigen belang vriendelijk uitnodigen hier te verdwijnen? In uw eigen belang, Wees u goed en verrekt. De charge die tegen half tien werd ingezet, verspreidde de menigte naar alle richtingen. Behalve marechaussees die een rieten schild en een lange wapenstok droegen, namen politieruiters en agenten met politiehonden aan de charge deel. Er vielen enkele lichtgewonden die ter plaatse verbonden moesten worden of per, ziekenhuis, uh, per ziekenauto moesten worden afgevoerd. Er werden later nog kleinere charges ingezet omdat er met stenen en fietsbellen werd gegooid, enkele ruiters sneuvelden en in de spuistraat althans enkele brandjes werden gesticht. Rond tien uur vanavond zijn de bezetters van het Maagdenhuis, die zichzelf overigens bevrijders noemen, in beraad gegaan over het gesprek... dat ASFA-voorzitter Middendorf vanmiddag met burgemeester Sam Kalde heeft gehad. De toestand in de binnenstad van Amsterdam is op dit moment gespannen. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen.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 Ramses Amsterdam, 1966. Time, Historisch archief, band HA 1228. Datum 6 november 1964. Zend gemachtigde AVRO. Verslaggever Joop van Zeil. Omschrijving. Vraaggesprek met Jan Kramer... naar aanleiding van zijn eerste grammofoonplaat. Hier Schiphol, goedemiddag. We treffen hier vlak voor ze naar Londen vertrekken. Jan Kramer, jazeker, de ik. En stuntman Wim Wagenaar. Vanmiddag... Komt Jan Kremers eerste grammofoonplaat uit, die zo begint. Uh, wat moet ik zeggen, meneer Kremer of Jan? Nou, zeg maar uh, meneer Kremer. Meneer Kremer? Nee, zeg maar Jan. <laughs> Goed, dan zeg ik gewoon Jan. Uh, Jan, je hebt een plaatje gemaakt. Wat is het voor plaatje? En, uh, het zijn dus twee pop-nummers, uh, pop-music-nummers. En uh, die heb ik dus in Engeland gemaakt. En uh, ja, het is dus Blue Beat. Wat in Engeland is dus verstaan we dan in de Bluebeet. Um, kun je noten lezen? Nee. nee, ik kan amper zelf lezen. Ik kan amper uh, boeken lezen, dus uh, las daar noten. Heb je eigen boeken wel eens gelezen? Ja, tien keer. Waarom tien keer? Wat het zo goed is. He? Maar waarom precies tien keer? Ga je het voor een halve keer ook nog nou, lezen? Nou, dat denk ik niet, want ik nou weet ik wel wat er dus allemaal in staat. Ik bedoel, uh, ik heb het nou dus goed uh, genoeg gelezen. Ja. Uh, die plaatjes, ga je er ook tientallen malen naar luisteren? Uh, ja, dit zal ik dus uh, ongetwijfeld wel naar moeten luisteren, tientallen malen, want uh, het zal dus wel een onverbindelijke top worden. Wat zijn je uh, favoriete componisten? Nou, de vraag is hier. Vondel. Is dat er een? Uh, misschien heeft hij wel eens een eigen stukje muziek geschreven, ja, maar R dat is nooit uitgevoerd. Uh, Rasputin. Ik hou dus van klassiek, hè? Rasputin en Bellen, uh, ja, en Bartok ook of zo. Ja, ik bedoel, die uh, Hongaar. Ja, ja. Met die vial. Ah. <laughs> uh, wat ga je nu weer in Londen doen? Nu ga ik dus weer uh, werken aan mijn tweede boek. En dus uh, de stunt dus in Londen, uh, die ik dus met Wim Wagenaar samen ga doen. Dus gewoon bekijken wat we in Londen kunnen gaan doen. Ik heb dus een Rolls Royce daar uh, gekocht. En die, is dus, die wordt dus een Rolls gesproken nu. Goed In Londen, wat dan nog meer? Nou, dan gaan we dus een stunt uh, bedenken voor, voor de promotie van mijn boek. En dan gaat Wim Wagenaar dus vliegen. Onder de, onder de bruggen van de Thames door. Hij is dus, uh, ja, op. dat weet ik, dat weet ik. Ja, we komen er straks nog ja. even bij. En, uh, nou, en verder ga ik met het tweede boek werken en dus nog een nieuwe plaat instuderen. En ik ga ja. dus door met zingen. Dat, dat wel? Ja, zeker. Uh, met welk orkest is het op? Met, met de Chessman. Mm. Dat is dus een bestaande orkest, dat heb ik dus ontdekt in een kelder. Dat is een vrij goed orkest. Ik bedoel, uh, Daarom hebben we de plaat ook opgenomen in Engeland. Omdat dus iedereen uh, daar dus veel, daar veel geroutineerder is. Dat is hier dan wel niet. Er is hier dan wel uh, zo'n boerenvlaatje hier in Holland. Oh ja, ja. As you walk that floor. And you talk that talk. When you whisper in my ear. Tell me that you love me. I love that talk. Ana staar, ik wil ramenje, jalken maar, Twee is. 3 ponders, de andere van de scherke van Ana, 5 is. wat er heen, 2 ponders staar, de andere van Ana. Kom daar, ik ga er toe. 5 is, de andere van Ana. mij, wat dan heb je wel inge? Wat dan heb je, wat dan heb je? Kijk pas maar weg. Thank you. I'm all here, I'm all here! I'm all here! It's better to okay. up, go on! It's better to go on! It's De is voor de VPRO geproduceerd door Peter Tenau.